De de bootje, de en de nibbelkinde, de bootje, de bootje, de jofie en de nibbelkinde, de bootje, de bootje, de bootje, de bootje, de de de de de bootje en de Ben je wel goed bij je hoofd? Ja, nee, no! Ik zie met mijn hand tussen de band, je. Hallo. Wat is er gebeurd hier? Mijn hand. Ik ga met mijn hand tussen die band. Dat doet zeer. Dat schoot er tussen, ja. Dat moet je ook uitkijken. is Dan moet je Ik ga met mijn kloden tussen. Dan als je zelf ook je klopt tussen die band. zit een nippeltje is hoef via een moordje in de hand. Mijn nippeltje is hoef via en de moordje in de pauv. Wat is er nou? Wat is dat? Tot zover het ritme van Zie Via de kabel op 104.5. En in de eten op 106.9. Straks meer. Zie maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Trudy Vendrich met het NOS Journaal. ABN AMRO heeft het tweede kwartaal bijna een miljard euro verlies geleden. Dat komt door kosten voor de fusie met Fortis en de verkoop van bedrijfsonderdelen. ABN AMRO moest van de Europese Commissie als voorwaarde voor de fusie de bank HBU verkopen. Als die eenmalige kosten niet worden meegerekend, heeft de bank een netto winst geboekt van 325 miljoen euro. Dat is 57 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De twee banken kwamen in 2008 op het hoogtepunt van de financiële crisis in handen van de overheid, waarna werd besloten ze samen te voegen. ABN AMRO is de laatste van de grote Nederlandse banken die de kwartaalcijfers presenteert. Er is tot nu toe 6 miljoen binnengekomen op Giro 555 voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. De beginstand van de Landelijke Actiedag werd rond 8 uur bekendgemaakt, kort na het begin van de Landelijke Actiedag. Zanger Marco Borsato deed de aftrap in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Er is een telefoonpanel met bekende Nederlanders en in programma's bij de publieke en commerciële omroepen is er veel aandacht voor de ramp in Pakistan. Het kabinet schonk vanochtend 2 miljoen euro aan de samenwerkende hulporganisaties. Dat bedrag was nog niet in de stand van 6 miljoen verwerkt. Vanavond laat wordt bekendgemaakt hoeveel geld er vandaag is gedoneerd op Giro 555. In Amsterdam is begonnen met het weghalen van de Anne-Frank-boom... uit de binnentuin bij het Achterhuis. Het puinruimen zal waarschijnlijk de hele dag duren. De boom wordt eerst in stukken gezaagd... waarna delen van de stam worden opgeslagen in een container. De stronk van de ongeveer 150 jaar oude boom blijft in de grond. De stichting Support Anne-Frank Tree bekijkt wat er met het hout gaat gebeuren. De kastanjeboom waaide maandagmiddag om. De boom was al lange tijd ernstig ziek... en werd ondersteund door een stalen constructie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, welkom terug bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. We gaan zo meteen beginnen met Spinning on the Beach. Ondertussen zijn binnengekomen Maria Spirieus en Marcel van Ree om daar het een en ander over te vertellen. Daarna gaan we klassiek, komt Toos van Bergen, zo moet ik het zeggen, praten over Classic concert, die tien jaar bestaat en die nog allerlei plannen heeft. En we sluiten af met café Oomstee. Uh, Ton Ariezen gaat vertellen over alle activiteiten die nog op programma staan. Maar we gaan eerst even beginnen met een beetje muziek nog. Nu nog lig je naast me. Straks niet meer en dat verbaast me. In onze hal staan twee koffers... Die je dan mij, en je zegt het is misschien maar voor een week. Waarom wil je niet dat ik met je meega? Waarom zijn gevoelens nu zo koud? Waarom zeg je me niet waar je naartoe gaat? Waarom twijfel ik of jij nog van me houdt? Oh, oh, oh. Wat ging er mis tussen? Blijken, maar nu blijkt dan dat het dus over is over iets. Al wat ik nog kan doen, is hier naar je kijken. Naar wat naast me ligt en wat ik straks zo mis. Oh, oh, oh. wat heet. Als ze wapenrollen, vlucht jij weg bij mij. Het is zo. Ook... We, aangeschoven zijn uh, de twee mensen voor uh, Spinning on the Beach. Marja Spirieus, zoals net gezegd. En uh, Marcel van Reet. Even eerst een eerste vraag. Jullie zijn er heel druk Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn daar heel druk mee bezig. Uh, Marja, wat doe jij in dagelijks leven naast uh, Spinning on the Beach? Uh, ik ben uh, juf. <laughs> juf Marja. Van een, van een peuterspeelzaal oh, Oké. Okay. Is antwoord. Oké, okay, en Marcel? Uh, bedrijfsleider van het uh, Sportcentrum hier uh, in Zalvoet, Kernioen. Oké, okay, dan weten we met wie we te maken hebben, in ieder geval even. Nou, Spinning on the Beach, wanneer? Waar? Volgende week, 28 augustus. 28 zondag? Ja, nee, zaterdag. Uh, zaterdag, zaterdag, zaterdag, ja. ja. Club okay. Strand N23, van 12 tot 12. Uh, 12, 12 tot uur uh, melden en uh, straks om 12 uur dan. Uh, Hopen wij het ons feestje te weinigen. Ah, oké. Okay. Nou, wat hebben jullie moeten doen voor het feestje om dit op poten te krijgen? Nou, we, hebben, we, hebben natuurlijk, we doen het al voor het vierde jaar. Dus dat maakt het uh, wel dat er een, een draaiboek wel uh, klaar ligt. Ja. Maar uh, ja, wat hebben we moeten doen? Je, je bent natuurlijk al uh, vanaf uh, februari ben je al bezig met een locatie eerst in het zoeken. We zijn van locatie veranderd. Uh, en dat was al een uh, grote uitdaging omdat er niet zo heel veel strand in te zijn die een groot terras hebben. Ja. Waar 230 fietsen kunnen staan. Ja. Dus uh, dat was al een groot probleem. Ja. 230 fietsen. Ja. Hoe ziet zo'n fiets eruit? Nou, het, het is een soort uh, home trainer. Ja. Zoals mensen van vroeger de home trainer kennen. Dus het is een fiets met één wiel die gewoon stationair is. Dus die staat op, de, op, op een vaste plaats. Uh, daar zit een vliegwiel in uh, van 18 kilo. Je wordt geremd door een soort leertje op het wiel. Ja. En uh, daarmee kun je dus een uh, hele mooie vlakke weg simuleren, maar ook een, uh, een berg op uh, klimmen. Kun je hem simpel gezegd ook zwaarder zetten? Ja, uh, je kan hem echt heel zwaar zetten. Ah, okay. En dat doen mensen ook? Is dat individueel? Ja, uh, de mogelijkheid in, in bij ons in, binnen de lessen ook zo dat wij wekken heel uh, als altijd op hartslag. Dat wil zeggen dat wij een lesprofiel hebben waarbij we een bepaald hartslagpercentage beogen ja, aan de hand van het doel van de les. En uh, uh, daarmee kunnen mensen dus zeg maar, een weerstand op aandraaien waardoor je dus een hogere hartslag kan krijgen of een lagere hartslag kan krijgen. Uh, binnen de les is het natuurlijk heel goed mogelijk om gewoon daarin te, te fluctueren. in die zin ja. dat mensen gewoon zelf hun knopje aandraaien. Dat doen wij dus niet. En uh, zodoende uh, proberen wij dus uh, de mensen op een uh, conditioneel hoog niveau te krijgen. Als ik dan kijk naar het aantal uh, fietsen wat daar komt te staan... Dat, dat zijn er niet een stuk of tien, maar dat zijn er uh, 140 heb ik begrepen, 150 zo'n beetje. Waar komen al die fietsen vandaan? 230. 230 zelfs. Het eerste jaar zijn we begonnen met 150. Dus, dat uh, heb ik gelezen. Ja. Ja. En uh, dus uiteindelijk uh, ja, dan krijg je zoveel positieve reacties dat mensen zeggen van ja, ik wil, graag, uh, ik wil eigenlijk ook graag meedoen. En, uh, dus wij zitten dan inderdaad uh, te kijken of we uh, dat kunnen upgraden of we dus nog meer fietsen kunnen krijgen en uh, ja, die halen we uit Maasluis bij de importeur van, uh, van, van onze spinningbikes. Dat is een hele onderneming. Er komt echt een, een paar opleggers vol met die fietsen. Ja, dat is onze grootste zorg elk jaar. Het vinden van een vervoerder die het vervoer wil sponsoren voor ons. Want uh, het, het, het sponsoren van het vervoer is natuurlijk een heel groot, uh, grote kluif. Uh, als we het vervoer zouden moeten betalen, zou dat gewoon een ontzettende uh, grote kostenpost zijn. Ja. Maar de veld zit toch al ja. in Rotterdam? Laatste waren af en toe een zandvoerterrein. Ja. Ja, ja. we, we hebben een expediteur die heeft het vorig jaar gedaan. Die zijn gelukkig bereid geweest om het dit jaar weer te doen. En uh, ja, dat is gewoon. Uh, een, uh, een hele dankbaar wel ja, ja. ja. ja. Kijk, en, en ons doel is: wij, wij koppelen ons uh, Spinning on the Beach evenement aan, uh, aan een goed doel. Um, als we dan toch inderdaad uh, zoiets organiseren, dan kunnen we dat beter koppelen aan een goed doel, waarbij we inderdaad ook nog wat geld genereren voor, voor het goede doel. Dus uh, alle kosten die wij maken, uh, ook, uh, ook het vervoer, ja, als we die zelf moeten betalen, dan gaat het dus uh, niet naar het goede doel. Dat en dat is eigenlijk gewoon heel jammer. Dus wij proberen eigenlijk uh, door uh, zoveel mogelijk uh, sponsoren te vinden voor de activiteiten die wij nodig hebben om ons evenement te organiseren. Uh, ja, we hebben het eigenlijk allemaal gratis te doen. Dus hij ja, is Skarwijn ja. natuurlijk. Ja. Vandaar dat je vanaf februari natuurlijk al bezig ja, bent. Alleen dat is al heel veel werk, ja. om gewoon zoveel want, mogelijk sponsors te zoeken. Want hoe kom je nou op het idee om dat te gaan doen? Want daarom vroegen we even aan jullie, wat doen jullie in het dagelijks leven? En dat is spinningen. Dat komt nog niet echt voor, heb ik begrepen dan. Maar... Ja, spinnen is natuurlijk een activiteit die wij doen in, in ons sportcentrum. Oh, ja. en, uh, okay. en Maya is mijn collega daarin. en wij, Ik heb ooit eens een keer geroepen van, ik wil graag een keer spinnen met Omgang gewoon dat we op het strand staan met een paar fietsen en gewoon de zon in de zee Nou, dat is natuurlijk het ideaal plaatje. Ja. En uh, nou, zo zijn we eigenlijk ons eerste spinning-on-the-biets-evenement begonnen. Met twee Want, fietsen? Nee, nee met, met 150. 150. En uh, dat was de eerste ride die we s'avonds zeg maar avonds hebben gedaan. Uh, toen, we het toen was het programma anders. Toen zijn we begonnen met uh, de aanmeldingen, met de barbecue. Uh, we hebben gewacht, wat gechilled. En uiteindelijk zijn we om uh, 7 uur gaan, we gaan spinnen tot 10 uur s avonds. En dan precies in het midden, zo rond half 9, dan, uh, gaat de zon onder. En die zakken dus ook echt in zee. Dus dat was echt voor ons echt ultiem. Nou, toen hebben we gezegd: ja, dat maakt me nooit meer mee. Uh, plus dat uh, om 10 uur s avonds is het gewoon heel erg koud. Ja, dus dan koelt het in één keer af en zeker ja. in augustus. Dus dan hebben mensen die zeggen, ja, ik wil eigenlijk nu uh, lekker douchen naar huis. En, uh, dus we hebben het programma eigenlijk omgedraaid uh, misschien kan Maya vertellen hoe wij het programma dit jaar uh, ja, nou, in elkaar steekten. Uh, in het tweede jaar hebben we dus gezegd, van, nou, we gaan het, het programma naar uh, twee uur halen. Dus we gaan vanaf twee uur spinnen tot vijf. En dan kunnen we daarna nog de mensen laten barbecueën. En. en dan kunnen we daarna nog een, een leuk feest aan koppelen. En op die manier kan je het leuker afronden dan als je om tien uur van de fiets afstapt en iedereen meteen uh, naar huis rent. Dus dat is eigenlijk de reden voor ons geweest. Om te je hebt nog afterparty. Ja in ieder geval. En wat houdt hij in uh, dit jaar, in na de barbecue dus? Na de barbecue wordt er een, een afterparty gegeven vanaf, uh, vanaf 7 uur. Uh, bij Club Natiek. dus voor iedereen is dat uh, gratis, uh, gratis entree. Daarbij komt uh, DJ Terry, die draait ook overdag, draait hij al. Ja. En uh, Dennis van de Geest, een bekende DJ, die komt ja. uh, s'avonds draaien. Dat is toch ook die. Uh, die ja, uh, wereldkampioen. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat mag toch wel even benadrukt worden dat hij dus dit ja. is. Ja. Ja. Nou, we hebben gewoon een heel leuk programma in die zin dat wij, uh, wij proberen elk jaar weer iets anders te doen dan de voorgaande jaren. Hè. Om uh, toch weer uh, een uh, prikkel voor onszelf te geven, maar ook uh, dat de mensen iets hebben. Jij het was dit jaar toch wel heel erg leuk. Dus uh, we hebben uh, vooraf Miriam Ferrano met, uh, met, met haar partner. Dat is een, uh, een jazzzanger die ook inderdaad wat Zuid-Amerikaanse muziek uh, uh, ten horen brengt. Uh, tijdens de barbecue hebben wij nog de Adinda Band. Dat is ook een yes band die, die uh, zeg maar, uh, tijdens de barbecue gewoon gezellig op de achtergrond uh, lekker aan het spelen is. Mm -hmm. En dat uh, hopen wij dat, dat, dat uh, de barbecue-dreunen uh, eigenlijk gewoon doorgaan in, in ons feestje. En uh, zo sluiten we onze ja. avond af. Ja. Je bent bedrijfsleider bij Kenamju. Ja. Uh, jij judo't of geeft judo les? Ik geef alles. Alles, ja. Maar bijna alles, bijna niet alles. Vandaar jouw relatie tot Dennis van der Geest? Ja, ik werk eigenlijk uh, officieel voor zijn vader ja? en uh, ja, ik, dat doe ik al 15 jaar. Dus ik ken ze inderdaad persoonlijk ook heel goed en uh, ja, Dennis die... Uh, ja, ik was even nieuwsgierig is. hoe die dan terecht komt bij Spinning, zo, dus. ja. maar op die ja, manier. Ja. ja, vorig jaar zijn we samen een weekje naar, naar Israël geweest en uh, nou, toen uh, <laughs> hebben we eigenlijk daarover gepraat. En ik zei, nou, nu moet er wel eens een keertje gaan gebeuren, want hij heeft al drie jaar toegezegd, maar ja... Komt altijd weer wat tussen. Ja. Nou, uiteindelijk is het dit jaar toch gewoon gelukt en uh, komt hij dus inderdaad gewoon lekker bij ons uh, ja. draaien. Ja, leuke nou, vind, Dus zijn, het is gewoon ja. heel gezellig. Ja. Uh, uh, ja. Absoluut. Ja. Gaat hij nog handtekeningen uitdelen <laughs> tegen betaling? <laughs> Voor het goede. Nou, doel? Dat, dat zou kunnen, dat <laughs> ja. hebben we nog niet aan gedacht, maar ja. ik denk dat het wel een leuk idee is. Ja. Ja. Ja. Het, uh, nou, jullie programma zien er inderdaad erg, erg leuk uit. En ja, ik denk dan altijd van ja, is dat dan vol te houden? Want je wilt het jaar daarop natuurlijk minstens net zo goed doen. En, um, maar dat wordt natuurlijk ook groter. En op een gegeven moment, ja, dan, dan zullen misschien mensen dus inderdaad niet kunnen. Maar nooit een moment gehad de afgelopen vier jaar dat jullie dachten van nou, het wordt dit jaar wel erg moeilijk om het te realiseren. Nee, het blijft nog nee. steeds realiseerbaar. Het is tot nu toe nog steeds realiseerbaar. Echt veel groter kan je niet worden. Dat is op zich, hebben we daar wel over gehad om groter te worden. Maar we zitten gewoon met, de, wat ik net al zei, met het formaat van een terras. Dan zal je het evenement moeten verplaatsen naar uh, een groot plein of zo. Boven, uh, bij de, Houd de vlonders op het strand. Uh, de vrouwt, uh, dat kan. ja de Vlonders op het strand kan, maar dat geeft natuurlijk zoveel organisatorisch, geeft dat weer zoveel extra... Uh, Romslop, ja, opstond. Ja. Het is gewoon, ja. ja. We hebben eigenlijk ook zoiets van, het is ook wel mooi zo. 230 fietsen is gewoon maximaal en het is. Best. zijn jullie met z'n twee om dit te organiseren? Nee, we hebben meer nog, mensen. Nog één uh, partner in in in crime. Ja. En dat is Claudine, Claudine de Boer. Die uh, die doet zeg maar, onze financiële administratie. Maar hij ja, is eigenlijk de, de, het secretaris. Secretariaat doet ze helemaal. Dus alle contacten met alle spinners. En nou, ik ben voorzitter en ik doe een beetje de DTP. Uh, proberen wat te, te rommelen in de ruimte met, met alle sponsoren uh, om dingen te regelen. Ja, ik dus zie de dat uh, de, de mensen komen uit Groningen, Maastricht, maar ook een uh, groep Duitsers. Klopt. Hè, die is, ja. zijn Komt, ooit hier uh, in Zandvoort geweest, als, gewoon als toerist. En die dachten van, dat ja, gaan we so, doen. Ja, het, het uh, nou, de, de, de groep Duitsers die dit jaar komen uit Frankvoort, dat is een, uh, is een groep die, uh, die uh, zijn uh, hardlopers. En de bekenden van, uh, van bekenden, dus die hebben het via via gehoord. En uh, zij uh, vonden het uh, zo'n leuk evenement dat ze zoiets hadden van nou, we zijn wel geen spinners, maar we zijn wel lopers. En we willen gewoon heel graag aan het strand willen wij ja. dat een keer meemaken. Ja. Dus die komen speciaal inderdaad uit Frankfurt om uh, hier te komen spinnen met z'n zissen. Die willen gaan spinnen aan de beach met de ondergaande zon. Juist, nou ja, dat gaat ze niet lukken. Maar. Ja. <laughs> ja. Ja, dat, dat, dat, het is goed dat je dat zegt, dat zou ook mijn vraag zijn. Zijn er mensen die, mensen die als sportbeoefening echt spinners zijn? Allround. Of zijn het mensen die, zoals jij net zegt, hardlopers? Uh... De, de meeste mensen zijn spinners. Ik denk van de 230 inschrijvers die je hebt, dat er, dat er 200 spinners zijn. En dat er 30 mensen wellicht eens een keer iets, iets anders doen of hardlopers zijn. Of, maar de meeste mensen zijn echt spinners. Kijk, okay. spinning is natuurlijk een activiteit die wij niet in, in wedstrijdverband doen. He, spinning nee. is een uh, activiteit die je eigenlijk doet om je conditie lekker op peil te brengen, om lekker in je velletje te zitten. Het uh, is natuurlijk een prima bezigheid om gewoon uh, gewoon lekker lekker te beoefenen. Nou, nu zijn er een aantal evenementen in Nederland waarbij je gewoon je kan inschrijven en daar gewoon lekker aan mee kan doen. Maar uh, ja, het wedstrijdverband is jij dus niet. Dus je doet het eigenlijk puur recreatief omdat je het gewoon leuk vindt. En, uh, ja. Ja. Dat is dus een andere vorm van sportbeoefening. Want er zullen natuurlijk genoeg mensen zijn die uh, twee keer per week of heen ...naar de sportschool gaan en daar spinnen. Ja. Een uurtje of ja. weet ik veel ja. hoe lang ja. dat duurt. Ja, Daarom ja. is voor sommigen is de uitdaging om dit drie uur te doen is ja. natuurlijk groot. Sommigen hebben het al, al een aantal jaar gedaan... ...dus die denken er inmiddels al wat makkelijker over. Maar op het moment dat je dit voor het eerst doet... ...of je, je, je bent net gestart met spinning... En je gaat dan voor het eerst zo'n drie uur rijden. Dan is het natuurlijk best wel een uitdaging voor jezelf ook om dat te, te volbrengen. Okay. Het, het is dus niet dat je een afstand rijdt of wat dan ook maar tijd. Je, nee, het is puur je tijd. Moet, je gaat drie puur, uur spinnen. Ja, het is puur tijd. Je, je, je bent niet bezig met afstand fietsen. Ja. Is er begeleiding? Wij uh, hebben inderdaad altijd, er staat altijd een instructeur voor de groep die zeg maar, het programma aanbiedt aan de spinners. En uh, ja, dit jaar hebben we dus drie verschillende instructeurs. Ook medisch? Ja, de Rode Kruis is, uh, is, is aanwezig. aanwezig. Ja, omdat je het hebt, uh, ja, ja, ja, je hartslag klopt. en dat soort dingen dat zijn ja, allemaal klopt. belangrijke. Absoluut risico's. En uh, helemaal als het weer uh, warm is, dan uh, zijn er absoluut risico's waar je heel goed over moet, uh, moet nadenken. Okay. Ja. Daar wordt op gelet. Mensen op worden in de gaten. Ja, daar gehouden. wordt ook op gewezen naar de mensen toe. We hebben uh, vorige week de laatste briefing verstuurd. En daarin hebben we ook duidelijk gezegd dat, uh, dat mensen daar goed. Uh, over moeten ja, wij zitten natuurlijk toch in een, in, een, in een vak waarbij we natuurlijk altijd mensen op een, op een uh, hoger hartslag, uh, niveau brengen. Nou, je hebt het gezien met uh, uh, de Nijmeges Vierdaagse, met de ja, Damloop. Ja, ja, ja. Uh, ja. En dat kun je nooit voorblijven. Dat, nee, is, altijd, dat is altijd een overhoog. risico wat, wat, wat er is. En uh, je hoopt het nooit mee te maken. En, uh, ja, maar ja, de mogelijkheid is altijd daar. Ja, ja, je kunt moeilijk je kunt alle mensen voorbij. medisch laten keuren. voor ja, deelnemen. Nog... En dan nog, dan ja. Nog, ja. nog uh, media-aandacht van... TV-zenders? TV-zenders is, uh, is uh, altijd een heel erg moeilijk verhaal. Uh, onze ervaring leert dat de tv-zenders eigenlijk alleen komen op het moment dat er één bekendheid uh, is. En uh, als er geen bekendheden zijn, ja, Dennis van de geest niet tevallen, van geest. Maar die komt natuurlijk. Ja, maar die komt s'avonds natuurlijk pas. Ja. Dus die is overdag niet bij het spinnen. Dus uh, als er verder geen, uh, geen uh, BNR is, dat ze echt niet geïnteresseerd ah, dat zijn, weten, uh, uh, ja. dat ze liever naar de blote billen lopen, het naakstand gaan dan naar Spinning. Zo werkt het, helaas. Nou ja, tip tip voor volgend, ja. Ja. ja. Nou ja, wij, wij, wij hebben natuurlijk wel een aantal kennis in onze uh, kenniskring en omgeving. Maar ja, dat is eigenlijk niet ons doel. In, uh, we willen graag natuurlijk best media aandacht. En uh, dat, is, dat is erg leuk om gewoon ook uh, eens een keer uh, die, uh, ja, die credits te krijgen. Dat je voldoening uh, ook. Ja, ja maar ja, voor ons is de voldoening al door uh, een uh, leuke dag te organiseren en de, de spinners uh, dat te geven waar ze voor komen. Gezien jullie wachtlijst, 40 uh, mensen ongeveer uh, op ja, dit moment. Op dit moment, ja. ja. ja. de wachtlijst uh, ja. kun je al zeggen dat je die aandacht hebt in feite. Dan wel niet van de media, maar wel ja, van de mensen die willen deelnemen. Ja, het is, maar het is, het is best wel eens jammer dat je, omdat je het enige, echt eigenlijk het enige outdoor spinning evenement uh, in, in Nederland, Nederland bent. Ja? Zo groot in ieder geval en helemaal op het strand. Is het natuurlijk best jammer. En wat je ja. eigenlijk best wel wil. Is dat er eens een keer een leuke tv-zender wat aandacht schenkt. Ja. Een SBS uh, of, of een. een TV Noord-Holland. Ja, wel. heb ik ook aangeschreven. TV Noord-Holland. Maar op de een of andere manier is het toch niet interessant genoeg voor is, ze om, om te komen. Spreek, dat is jammer. Ja. Ja. Krijgen jullie ook publiek. Uh... Ja, er is altijd heel veel ja. Mensen die komen kijken, ja. gewoon Die ja. dat leuk vinden om te zien. Het is ook echt gewoon heel erg leuk om te zien. Oké. Okay. Uh, Vaak is dat natuurlijk mensen die komen spinnen hun familie meenemen. Ja. Ja, dat, en, en dan, of partner met uh, kinderen. Of, uh, nou, in Zandvoort is, is het onder andere al zo bekend dat uh, mensen ook van ons project die weten van ja, de Spinning on the Beach evenement is gewoon een heel leuk evenement om te kijken. Het verplaatst zich natuurlijk niet, dus je kan heel makkelijk blijven kijken. Ja. Uh, wij doen alles op, uh, op muziek. Dus uh, het is ook nog gezellig om uh, lekker mee te zingen als je erbij staat. En ja, het is gewoon. Wij vinden het een waanzinnig evenement om gewoon ook uh, visueel uh, te bewonderen. Ja, ja. Wat doe je de dag daarna? Als het afgelopen is. Ga je Genieten. dan zitten en. Genieten? Van, na Genieten Geniet van, van alle mails die binnenkomen op, de, op het gastenboek en alle positieve reacties die we dan krijgen. Want er zijn er altijd mega veel. Dus ja, het is altijd ja. wel heel erg leuk om, uh, om te zien de dag later, dat mensen weer vreselijk genoten hebben en uh, daar een uh, ontzettend goed gevoel aan over hebben gehouden. Nou, hartstikke leuk dat jullie dat, uh, dat gaan doen. Ik vind het een, uh, een evenement wat gewoon de komende tientallen jaren... minstens nog in Zandvoort uh, moet worden georganiseerd. En zo te horen. Ik zie je dus al zitten nog, zit nog. Er kan er wel om. wat hulp bij komen. Nou, nou ja, wat, wat bij ons natuurlijk altijd is... is dat wij doen het eigenlijk met z'n drieën. En er zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers uh, in onze uh, omgeving... die ons uh, altijd helpen. Alleen ja, wij merken gewoon dat wij... Uh, nou, vanaf februari, op het moment dat het eigenlijk weer een beetje... Uh, uh, zomer gaat worden, of tenminste wat mooi weer gaat worden. Gaan we ons goede doel bepalen? Dan gaan we rustig gaan beginnen met de organisatie. Maar naarmate we dichter bij ons evenement komen, wat altijd na de zomer is. Is dat wij in de zomerperiode, waarmee we, we eigenlijk ook vakantie houden en willen ja. houden. toch wel heel erg druk zijn om, uh, om dit ja. te organiseren. Ja, anderen gaan met vakantie, jullie zijn hiermee mee bezig. Ik ben wel weg geweest hoor trouwens. Oh, uh, <laughs> uh, nog eventjes, uh, wat is het goede doel dit jaar? Ja, daar hebben we het inderdaad nog bijna niet over gehad. Nee. Ik inderdaad nog even. De, het goede doel is de Stichting De Opkikker. Uh, de Opkikker is een, uh, is een stichting die uh, uh, wensen vervult van uh, kinderen met een chronische ziekte of, uh, of, of uh, ernstige ziekte. Ja. Uh, zij doen, uh, maken, houden opkikkerdagen. Uh, dat zijn dagen waar ze pretparken voor af En uh, proberen ze zoveel mogelijk uh, ja, uh, allerlei leuke dingen voor kinderen en hun familie te organiseren. Dus het gaat van... Uh, van, van, van uh, helikoptervluchten tot uh, rijden in Ferraris tot uh, dat soort uh, ja. dingen. En is een stichting die landelijk opereert? Ja. Okay. ja. Stichting dan... Opkikkers is een nou hele grote, of hele grote, relatief grote, grote, grote stichting die gewoon uh, 5000 gezinnen. Ze willen dit jaar gewoon het 500ste gezin uh, een Opkikkerdag aanbieden. En, en wat voor gezinnen zijn dat dan? Van, van langdurig zieke kinderen. Langdurig en het, het leuke is kinderen. namelijk dat, er zijn natuurlijk heel veel organisaties die bijvoorbeeld uh, dingen doen met, uh, met zieke kinderen. Alleen de stichting Opkikken is een, is een stichting die ook het gezin erbij betrekt. Dus ook de wensen van het gezin daar ook nog een keertje van oké, okay, uh, papa vindt het leuk inderdaad ook in een Ferrari te rijden, dan gaan we ze samen in een Ferrari rijden. Dus die doen eigenlijk dingen samen met het gezin, omdat namelijk het gezin ook natuurlijk heel nauw betrokken is bij de, een, een ziektebeeld van een kind. Ja. ja. Dat heeft natuurlijk echt invloed op het gezin ook. En daarom willen ze niet alleen het kind die, die dag uh, een klein beetje uh, ja, afleiding bezorgen, maar ook uh, de rest van het gezin. Dat is best heel leuk. Wil nou. Nog één ding zou ik uh, willen vragen. Ja? Uh, de stichting Opkikker uh, verzamelt ook uh, oude mobieltjes. Ze hebben, vorig jaar hebben ze 40.000 mobieltjes verzameld. En voor elk mobieltje wat zij in, uh, inleveren, krijgen zij 3,50 euro. Ze zitten nu op een aantal van 43.000 en ze willen dit jaar proberen om 50.000 oude mobieltjes in te zamelen. Uh, op de dag van Spinning on the Beach staat er bij Club Natiek een, een doos. Er uh, staan er dozen en daar kunnen oude mobieltjes in gedaan worden. Dus mochten er nou mensen zijn die dit horen en die zeggen van goh ik heb in mijn la nog wel uh, vier of vijf mobieltjes liggen die ja. op stuk zijn of eigenlijk niks meer doen. Laat ze dan even naar Club Natieke komen en die inleveren. Want het is uh, 3,50 euro per mobieltje wat ze in die doos stoppen. Dus het is uh, toch wel ja, leuk. Het is natuurlijk hartstikke leuk om even te komen kijken ja, bij jullie. Ja, ook dat. Toch? En ze hoeven het niet te doen. Dus, uh, en ik ik... Kom, nee, kom even kijken en uh, deponeer je mobieltje meteen. Ja, precies. Ja. Ik had even in mijn lager gekeken en de lager er nog zes. <laughs> dus die uh, vast ik iPhone, gehoord. Vast oh, geen iPhone. <laughs> zes keer 3,5 euro. Mooie score. Toch? Ja, ja precies. Ja. Nou, en daar hoef je niks voor te doen. nee. Ik denk dat we heel goed weten wat Spinning on the Beach nu inhoudt en wanneer het is. Volgende, Volgende week, week zondag. Zaterdag. Zaterdag. Oh, zaterdag. zaterdag. Volgende week zaterdag. 28 augustus. 2 uur begint te spinnen, 12 uur begint inschrijven. Van 2 tot 5 is het spinnen en daarna vanaf 7 uur af te party, waarbij iedereen dus van harte welkom is. Oké. Okay. Nou, bedankt voor jullie komst. Heel graag gedaan. En toi toi toi, ook met het weer. Volgende week zaterdag. Dat is wel het allerbelangrijkste. Oké. Okay. Bedankt. bedankt, Dankjewel. je wel. Je mag gezellig kijken. Way are moving on Sounds like an angel when you talk The words come out like inner song Never thought what life could do inside You're the place where En aan tafel is aangeschoten bij ons uh, Toos Bergen van ja. de Stichting uh, Classic Concerts. Uh, van harte welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik Goedemorgen. heb uh, een beetje uh, het, het allemaal gelezen wat jullie tot nog toe allemaal al gedaan hebben. Ja. En nou, pet je af hoor, want dat, dat is toch wel veel. En, en, en iedere keer weer dat we organiseren dat er dus echt iets aantrekkelijks komt hier, met die Stichting Classic Concerts. Dat lijkt me toch soms wel eens moeilijk. Uh, het is nog niet zo gemakkelijk. Maar jullie hebben dus een, uh, een, een aantal dingen gedaan en alweer tien jaar. Ja, geweldig hè? Dat is echt fantastisch. Ja, ja daar zijn we zelf ook heel trots op hoor. En hoe, hoe kom je er nou zo bij om, om, om dat te gaan doen? Hoe, hoe loopt dat nou? Dat uh, nou, jaar? Dat, dat, is, dat is begonnen uh, in 1999. Hmm. Toen kwam het jaar 2000. Ja. Was in zicht. En ja, iedereen ging iets speciaals doen in het millenniumjaar. Dus toen uh, was Peter Trump en Simon Roberts, dat is een tenor, die woonde hier in Zandvoort. Die hadden ook allebei zoiets van, nou kunnen wij niet ook iets doen? En dan op het gebied van klassieke muziek. En, uh, ja, en zo is het eigenlijk begonnen. En toen hebben ze besloten dat ze uh, de Camino Burana uh, gingen opvoeren op de boulevard. En dat is dus een gigantisch project geweest. En dan hadden, dus, hadden we tot, tot september, want het was op 2 september 2000, hadden we dus de tijd om dat allemaal voor te bereiden. En uh, ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. stormachtig project was dat. Ja, was een heel, heel bijzonder. Mensen hebben het er nog over. Ja, ja, en ja. succes maakt daar meer. Hè? Ja, nou, en daar hebben we geprobeerd om het jaar daarna Bernstein at the Beach uh, te doen. Dat is alles op, van muziek van Leonard Bernstein. Ook weer met koren, ook weer met zo'n groot podium. Maar ja, dat, was, dat eerste project was al zo duur. En daar hadden we zoveel uh, ja, privé ook geld ingestopt, dat we zeiden van, ja, dit, dit is gewoon niet haalbaar. Dit was één keer uh, iets heel bijzonders. En, uh, dus dat lukte gewoon ook niet om meer sponsors te krijgen. En uh, toen zijn we het kleinschaliger gaan doen. We zijn de eerste twee jaar begonnen met uh, in te haken op evenementen op het circuit, hè, zoals het British Race Festival en Italia-Zandvoort, wat je toen ja. nog had. Daar kon je dus ook mooi klassieke muziek uh, aankoppelen. Ja. En, uh, en ja, dat dat, dat werden dus ook gratis concerten. en Dat was zo'n succes. Dus toen hebben we besloten uh, de kerkpleinconcerten in het leven te gaan roepen. En ik heb vanaf die tijd ook steeds geroepen. Uh, ik wil dat de kerkpleinconcerten net zo'n begrip wordt als Prinsgrachtconcert. Ja. Dat, was, dat is nog steeds mijn doel. Ja. ja toen jij over sponsoren en, en, en, en kosten had, dacht ik ook meteen aan Prinsgrachtconcert. Ja. Want daar staat natuurlijk uh, misschien zelfs de televisie wel achter, ja, uh, ja, ja, als, als ja. een van de sponsoren. Ja. Mm -hmm. uh, dat is hier niet meer haalbaar of nee, niet haalbaar? Nee, nee, nee. Nou, ze, ze hebben er gewoon geen belangstelling voor. Ik denk dat het a te kleinschalig is voor, voor tele televisie. Want we hebben toen een keer Wiebe Zuriari gehad, ja. in, ook in samenwerking met het circuit. En nou, dan schrijf je RTL 4 aan en je schrijft andere televisiezenders aan, maar ze komen niet eens. Nee. Ze komen niet eens. Nou, wie, dus dat... Die is natuurlijk uh, ook een racer, hè? Die uh, rijdt altijd in zijn auto. Ja, auto's. nou ja, dat, dat was ook heel leuk, want dat heeft Hans Ernst toen, de directeur van het circuit, die, uh, nou, ja, die zei ook van, ik vind het zo bijzonder wat jullie altijd doen. En uh, we hadden toen ook uh, weer een groot concert gehad in de katholieke kerk. Ja. En daar hadden we dus ja, ook weer privégeld in gestopt, omdat het dus, uh, ja, de kaartverkoop was niet dusdanig. Hadden we de Matthäus Passion? Dat was in het uh, jaar dat Zandvoort 700 jaar bestond. En uh, ja, dan wil je dat toch door laten gaan, maar ja, dan moet je, het moet wel betaald worden. Artiesten die huur je in en het uh, is dus een contract wat je afsluit. En dan weet je dus nog niet of de kerk wel of niet vol zit, dus het is altijd een risicofactor. Ja. En uh, ja, hij zei toen: van, nou, Ik vind het zo fantastisch wat jullie allemaal doen voor Zandvoort. Ik ga uh, proberen om uh, Wibi Soujadi uh, te halen. En uh, nou, daar heeft u dus uh, als tegenprestatie mocht Wibi dan uh, racen in een Ferrari op het circuit. En hij heeft bij ons in de kerk gespeeld. Ja, ja dat was fantastisch. Dus dat, indirect uh, was Park sponsor. Ja, ja, ja. Het, waren dus ook betaalde, het was een betaalde concert. En, en die opbrengst die mochten wij dus als tegemoetkoming in, in alle tekorten die we gehad hadden met grote producties de afgelopen jaren. Mochten we dus daarmee vereffenen. En dat, ja, dat was geweldig. Dus ja, daar ja. hebben we een klein potje mee kunnen kweken. Van, om, om andere producties ja. toch ook weer een beetje ja. Ja, te bekostigen. Ja, ja want... Zou André Rieu ook niet van uh, Reze houden? Uh, <laughs> nou, die, dat zal ik je zeggen. Wij hadden dus in uh, des, uh, november vorig jaar in de Maastricht te staan. Daar heb ik dus André Rieu een brief geschreven. Hè? Van dat ik het wel heel erg. Uh, dat het op mijn verlanglijstje staat. Dat ja. de te staat. En al kwam hij maar één deuntje op zijn viool uh, spelen. hoeft ze niet met het hele orkest. En, uh, maar ik kreeg keurig een briefje terug van hem. Dat, hij, uh, ja, dat ik moest begrijpen dat hij zoveel aanvragen kreeg. voor, voor sponsorbijdragen. En uh, om te komen spelen bij mensen. dat hij daar dus echt niet aan kon beginnen. En. Uh, dus het feit dat hij wel antwoord gaf op mijn brief vond ik ook al wel uh, heel leuk. En, uh, je moet hem lokken met iets. <laughs> <laughs> ja, je moet hem ergens meer lokken, ja. ja. Dus ik dacht hem te kunnen lokken met de Maastrichter staar, maar nee, dat, ja, dat niet gelukt, uh, maar. was niet gelukt. Nee. Ja. Nee, over, over de financiën, jij bent penningmeester? Ik ben de penningmeester, is? ja. Ik ja. waak over de centen. Ja, ja, en ja, ik ben nee. heel streng volgens ja. mijn medebestuursleden. bestuursleden. Nou, terecht ook. Ja. Maar, Anders loopt het echt uit de hand, omdat jij zegt er gaat ook privégeld in zitten. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus ja, we hebben op een gegeven ge... moment. we nee, hebben ook op een gegeven moment gezegd: als dat. dat gaan we dus niet meer doen. En dat, want dat kan ook niet meer. Nee, dat, nee. dat is onbegonnen werken om privé daar iedere keer. Dan heb je een leuke hobby, maar dan is het geen hobby meer, die. Uh, ja, dan, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja. De, met uitzondering van de genoemde Maastricht de Staden, zijn de kerkpleinconcerten gratis? Hè? Ja, de kerkpleinconcerten zijn gratis. En daarnaast hebben we altijd één keer per jaar één grote productie. Die doen we ook in de Agatha-kerk, omdat we daar A, wat meer ruimte hebben om een orkest en een koor tegelijkertijd uh, neer te kunnen zetten. Ja. En, want daar is dan de protestantse kerk weer ietsje te klein voor. En er zijn ook wat meer uh, plaatsen beschikbaar. Ja. Dus je kan dan wat meer kaarten verkopen. Ja. En uh, dat is dus onze jaarlijkse. doen we dan één grote productie. En dan hebben we dit jaar in uh, oktober ook weer uh, het Requiem van Mozart. En dan doen we altijd ook iets speciaals. Ja, en... Zoals de Matthäus Passion of... Uitvoerenden... Dat uh, wordt het, uh, het Gelders-Utrechts Kantatenkoor en Orkest onder leiding van Harry Brasser. Die ook altijd uh, jaarlijks in de Philharmonie de Matthäus uh, uitvoering verzorgt. En uh, de solisten die namen zijn me nog niet helemaal bekend. Maar uh, ja, dat staat eraan te komen voor... Uh, ik word helemaal suf gebeld voor kaarten vanmorgen. Maar die <laughs> zijn er dus niet meer. Wat, bij is, deze. Het, wat is er morgen dan? <laughs> Al het jubileumconcert. Ja, dat ja. vertel, vertel nog heel even. Nou, we hebben dus morgen het jubileumconcert ja. hè, in het kader van ons tienjarig bestaan. En uh, daar, omdat we Emmy Verhey hebben met ja. haar ensemble, wat best wel bijzonder is, uh, hebben we gedacht om het allemaal in goede banen te leiden door kaarten uit te geven. Ja. En uh, die zijn allemaal op en vergeven. En dus het heeft ook geen zin om zo op de Bonnefoy te komen. Mensen worden wel boos als ze nog bellen om kaarten die er niet meer zijn. maar we mogen altijd zo naar binnen. Ja, nu deze keer even niet. We hebben het ja. ruim van tevoren aangekondigd. ja. Klopt. ja. Al twee maanden van tevoren hebben we het bij het concert gezegd. Waar we hebben daar intekenlijsten gehad. Mensen hebben kunnen intekenen voor een kaart. En um, ja, Ze zijn op gewoon. En de kerk is vol. En daar willen we ons ook aan houden. Want wij willen geen problemen. En, uh, dus vol is vol. Ja. Even een laatste vraag. Want we moeten een beetje opschieten gezien de tijd. Um, staan er nog bijzondere dingen op stapel? Wat jullie, waar jullie mee bezig zijn. Waar je al iets over kan zeggen. Of nou, dat is dus de Requiem van Mozart in uh, november. En, uh, ja, en verder de rest van ons programma nog dit jaar. Onder andere het Krimkamenkoor uit de Oekraïne staat nog op de lijst. En uh, we hebben het Westfries Mannenkoor onder leiding van André Kaat. die uh, dan afscheid neemt dat is als zijn afscheidsconcert. voor het Kerstconcert. En, uh, dus we hebben... Maar verder andere grote producties of zo, dat is... nee, we zijn dus nu met de Requiem van Mozart druk bezig. Ja. ja. En we hebben ons uh, ja druk bezig gehouden met het concert van morgen. Ja, dus Stukker. iedereen die luistert, er zijn geen kaarten nee, meer. Nee, en je Hier, komt er niet zo niet in. Dooftelefoontje. Hey, nee, het heeft nee, geen nee. enkele zin. Het Heeft geen zin. Ik zal ze vriendelijk te woord staan en vriendelijk zeggen dat dat uh, zinloos is om te komen. Maar uh, ja, we hopen er gewoon een heel mooi feestje van te maken. Wanneer kunnen jullie iets vertellen over het programma voor volgend jaar? Zo nou, daar beginnen we ongeveer in september mee met het samenstellen daarvan. En dan doen we het meestal in december wordt uh, de agenda voor het nieuwe jaar uh, bekendgemaakt. Dus kunnen jullie in december uitmelken over volgend jaar? Ja, ja, ja, ja absoluut, absoluut. Dat dus... gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. <laughs> Goed. Doors. Heel erg bedankt Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Oké. Veel succes met uh, de Ja, dank je. We hebben waard nodig. Hij was de vijfde, maar dan in een wat modernere. Nou ja, modern, jaren zestig. Eigenlijk, exception. Een beetje heftig ook. Ja, maar het is een beetje jeugdsentiment ook. Hè. Oh, hij was van jou? Hij was van mij. Goed, ondertussen is aangeschoven Ton Arissen. Uitbater van Café Oomsteen. Bekend café in Zandvoort, al heel oud. Voor zover ik me kan herinneren, zat hij vroeger in de Kerkstraat. Waar nu de play in zit. Ja. Het ja. is geen café Arise geworden hè? Nee. De nee, nee. <laughs> naam aangehouden. Ja. Dat is zo'n café wat, wat zo lang bestaat. En na nou, misschien de laatste jaren een wat mindere naam had in de bedrijvigheid. Maar dat is inmiddels wel weer omgedraaid. Dus café ja. Omstede doet weer volop mee in het horeca gebeuren in Zandvoort. Ja. En... Het was toen ook heel erg bekend als een biljartcafé. Daar zat een biljartclub. Dat is het, en, en... Dat is het nog. Ik heb uh, voor de komende jaren uh, twee, drie bandenteams in de regionale competitie. Zo. En, uh, en op maandagavond is uh, de biljartvereniging uh, onder aanvoering van uh, Peter Versteeg. Dus ik zit uh, met biljarten. Redelijk uh, ben ik goed bezet. Ja. Oké. Okay. Maar dat is niet het enige wat jullie doen? Ik, ik, ik, ik lees hier even in de korte beschrijving dat jullie een evenementencomité hebben. Klopt dat? Of commissie? Nou, wij. Of ben jij dat? Wij doen uh, doldwaze dingen. En een café leeft alleen maar als je het met z'n allen naar de zin hebt. En uh, wij geven sinds uh, april van dit jaar een eigen krant uit. Die verschijnt dan één keer in de twee maanden. En daar staan natuurlijk uh, een hoop laricoek in. Waarom te lachen valt, maar er staan ook gebeurtenissen in die. Uh, die het café organiseert. Dus, uh, ze hebben een tour toch gemaakt uh, op de Zolex door uh, de Utrechtse Heuvelrug. En we gaan uh, boeren golven, klootschieten en dat soort dingen doen wij. En om de mensen wat meer te laten weten van mijn achtergrond, hebben we vorig jaar een busreis gemaakt naar de Den Helder. Klinkt heel heftig, het is niet zo erg. Maar daar ligt dan toevallig een onderzeeboot waar ik uh, heel lang op gevaren heb. En Je die, bent een oud-marineman? Uh, ik ben een oud-marineman. En dat kan ik uh, laten zien wat ik uh, ja en nee heb meegemaakt. En dat is uh, visueel uh, aantoonbaar. En dan zien de mensen in de ene zien ze mij helemaal veranderen dat ik het weer naar mijn zin heb. Want ik heb uh, bijna acht jaar bij de ondersteuning gezeten, bij de marine. En daar kijk ik met zoveel plezier naar terug. En dat hebben die mensen dan van mij gezien. Die zien me daar in zo'n centrale aan dingen zitten. En dan kan ik alles uitleggen. En dan heb ik de suppoos niet nodig, want dat kan ik zelf allemaal. Ja. Kan het en beter dat... dan de suppoos volgens mij? Ja, want <laughs> ik, ik, ik vertel hele andere dingen. Ik vertel dingen die ik meegemaakt heb en hij geeft een technische rondleiding. Ja, ja. ja, grappig. Op dit moment draait op, wat is het? Geschiedenis 24. De tocht van de K18 in de jaar jaren over de hele wereld. Een oude bioscoopfilm van bijna twee uur. Ken je die? Nee, die ken ik niet. Leuk, ik heb, ik heb ooit, omdat ik een keer mijn best gedaan heb, heb ik een boekje verdiend. Dan, krijg je een, uh, dan word je getraind voor de ondersteunings, want je kunt er niet zomaar heen. Je moet nog aan, aan wat andere eisen voldoen. En dan kwam ik zeg maar uit beste, als beste uit de klas. En dan heb ik een heel leuk boekje mee verdiend. En dat heet Stuifzeekjes over de P22. En dat is dan een verhaal van een oud-commandant. En is, is dat is in, boek, uh, in boekvorm uitgegeven. Goed, maar terug naar het hele ja. ton ik, ik zie hier ook staan 111 bochtentochten op de schaats. Nou, dat stond gehoorgen. bijvoorbeeld in de krant. Hè. Dus wij ja. hebben in onze strenge winter... Hebben wij, uh, nou, geprobeerd de steden stedentocht euh, te schaatsen. Nou, daar zijn foto's van, dus dat is wel leuk. Met een knipoog naar de 11 steden Met een, elf, elf met een, een knipoog naar 11 bochten. Ja, ja. Okay. Uh, ouderwetse badpakken. Ja, we hebben op, op onze op manier. Uh, we hebben op onze eigen manier uh, het strandseizoen geopend. Dat was volgens mij op 10 april. En dat hebben we gedaan bij Talassa. En daar hebben we een hele leuke ochtend gehad. Het was erg koud, moet ik zeggen. En dat water was erg nat, maar we hebben heel veel lol gehad. Nou, dat soort dingen gebeurt gelukkig in mijn café. Ja, jouw, jouw doelgroep met het krantje en al, al die activiteiten, zijn dat de bezoekers van café Oomsted, Ja, het, is, uh, nee, we, het wordt niet huis aan huis bezorgd. Nee. We hebben een oplaag van nou pak weg 70 stuks. En die liggen voor meenemen in het café. Dus dat is, je moet wel naar Oomsted toe om er, om er een te krijgen. Ik kan niet lid worden van de digitale nieuwsbrief. Nee, nee, nee. nee. Zover gaat de kennis niet. Nee, nee, nee. En dan is het plezier er ook af. Dan, dan wordt het moeten. En nu is het geheel op vrijwillige basis. En er, staat, er staan echt er staan super verhalen in. Ik ga dat toch eens, eens een krantje halen. Want dat moet toch wel een beetje. Nou, bij we binnen eerste weekend van september komt hij weer uit. Oké, okay, maar je houdt je ook bezig met zaken die wat breder gaan dan alleen Café Oomstee? Ja, ik, uh, ik probeer nou ja, toch een beetje breder te blijven. En dan uh, nou, doe ik mij dat ik uh, 4 september heb ik een, voor de derde keer het open golf in, uh, hier in Zandvoort. Dat is de Oomstee open. Daar is het, uh, ja, valt wel wat te winnen. Maar het, het meedoen is natuurlijk het belangrijkste. En ik doe dan achteraf altijd een barbecue. Dus dat loopt altijd wel goed. Ja. En, en waar is die? Hier in Zandvoort. Ja, maar, oh, in de Zandvo op de Zandvoort. Ja. Maar we hebben er twee, hè? we hebben 9 Nee, op de Kenner ben ik nog niet toegelaten. Nee. Gisteren heb ik toevallig iemand gesproken van hoe dat wel zou moeten. Maar Café 4 is me daarvoor. En dat, nou ja, daar, is, daar is de entree is dan uh, wat makkelijker voor die mensen. En dat gun ik ze van harte, want ook die uh, zijn kerstwissen hoor ik ondernemers. En dat is, uh, daar ga ik goed mee om gelukkig. Dus dat is wel leuk. Ja. Uh, jullie gaan naar de negenhals. Hier ja. in, in Zandvoort. Ja. Wie kan daar aan meedoen? In principe iedereen. Iedereen die een gvb heeft. Moet een moet de... gvb hebben. Ja. Die, moet, die moet dan even langs café Oomsteen lopen. En uh, zich opgeven. En dan komt het allemaal verder voor elkaar. Oké. Okay. Ik zag verder ook nog staan. Uh, de korte baandraverij. Dat jullie zich uh, gaan inzetten om de... Uh, Nederlandse kampioenschappen, korte baan draa, vrij naar Zandvoort uh, ja. te krijgen. Ja, als wij het, uh, afgelopen jaren was het een heel moeilijk jaar, financieel dan. En uh, Johan Berenpoot is uh, onze voorzitter. En uh, ik ben dan penningmeester, secretaris heet dat. En dan hebben we nog een bestuurslid, dat is Willem Harder. En met z'n drieën moeten we die kart trekken. En dat is, uh, dat is heel zwaar. En het evenement kost heel veel geld. En dat, nou ja, het kost steeds meer moeite om dat uh, bij elkaar te krijgen. Maar dit jaar is het toch weer gelukt. En dan is het zo dat de Nederlandse draf en rensport ons toegezegd heeft... als wij het vol kunnen houden, dat wij in 2012... het Nederlands Kampioenschap Korte Baandraverij mogen organiseren. Dus we maken ons heel hard om het komende jaar de sponsors te benaderen... en daar gelijk in mee te nemen dat dan dat jaar erop het Nederlands Kampioenschap daar is. En dat is dan dezelfde plek waar nu de Korte Baandraverij ja, wordt... Ja, uh, want uh, het is een unieke baan. Hij loopt ja. omhoog, dus dat is, uh, dat is wel leuk. Het, het, het is zo dat er moeten natuurlijk allemaal dingen worden geregeld. Hè? Dus er moet zand worden neergelegd. En, ja, dat is en de, de grootste opgave is gewoon het organiseren van het aanleggen... en het weer afbreken van de baan. Kijk, er gaat op zondag gaat er 90 kuub zand om. En dat is he helaas zo... dat milieutechnisch is, het, is dat gewoon heel vervelend. Om, er moet zeg maar rivierzand op liggen. En dat moet schoon zijn. En dat heet dan, als ik het goed heb begrepen... Gebiedsvreemd zand en dat mag niet met zandvoorts uh, grond in aanraking komen. De achterliggende gedachte weet ik niet, maar je moet dat allemaal uh, opnemen in je dingetjes. Dat zijn nu eenmaal voorgeschreven dingen en dan, ja, je kunt wel gaan, gaan ritselen, maar wij hebben nu dan uh, de stap genomen om zelf zand aan te schaffen. We hebben dus 90 kuub gekocht en daar hebben we op een uh, afgesloten plek ligt dat dan, dat het niet. De grond raakt van Zandvoort, er ligt een zeiltje tussen. Oké. Okay. Ik zou uh, bijna zeggen, wat een flauwe kul. Ja, zo, zo, zo klinkt het ook wel. Maar goed, als je op die manier uh, met de wet om kunt gaan, dan is het goed voor mij. 90 kub, om me voor te stellen, is ongeveer 9 vrachtwagens? Nee, dat zijn uh, denk ik 5 vrachtwagens. 5, Dan gaat meer dan 10 kub. Ja, oké. Okay. Uh, ik kreeg net even snel, even op het andere onderwerp, dan gaan we weer verder, een vraag uit de zaal. GVB als Amsterdammer denk ik aan uh, gemeentevervoerbedrijf. Nee, golfvaardigheidsbewijs. Oké, okay. dan is dat geklaard. Ja. Uh, over de korte baandraverij. Gaan, je wil dus een nationale kampioenschap uh, zien binnen te krijgen hier. Ja. Uh, betekent dat een uitbreiding van je comité, je organisatiecomité? Betekent dat meer werk? Nou, wij zijn voornamelijk op zoek naar wat handjes op de dag zelf. Dus dat je en moet. Uh, ...verkeersborden geplaatst worden... ...en moeten stickers en brieven uitgedeeld worden... ...die uh, uh, aangeven wanneer je er wel en wanneer je er niet moet parkeren. En er moeten reclamedoeken opgehangen worden en dat soort dingen. Kijk, als je dat allemaal met z'n drieën moet doen... Niet te doen. Dat, is, nee. dat, dat, is, dat gaat niet. Nee. nee, je hebt een club van mensen nodig. Je hebt gewoon wat handjes nodig dat op doet. die op de dag ervoor en op de dag zelf... ...die je dat ontnemen. Dan kan je als bestuurder ook aansprakelijk blijven voor... De organisatie op zich, want je wordt natuurlijk, als er iets misgaat, dan wordt de schuld toch bij ons neergelegd. En als je daar alleen maar mee bezig bent, dan heb je niet in de gaten wat er gebeurt. Ja, daar, daar zat ik toch aan te denken. De aansprakelijkheid voor wat er gebeurt. Je, je, je werkt met dieren, er kan niets gebeuren met een paard. Ja, uh, nou, er is in de organisatie is er natuurlijk een dierenarts aanwezig. De okay. paarden zijn allemaal gekeurd voordat ze de baan opkomen. Dus dat, dat, dat technische gedeelte, dat, dat is wel afgeschermd. Maar wij zijn natuurlijk aansprakelijk voor uh, de oversteekbegeleiders. Uh, ja, hoe, dat ja. zijn allemaal dingen die ja. je ja, in moet huren. En, ja. Ja. Krijgen jullie van de gemeente ondersteuning? Financieel, uh, nou weinig tot niet. Zou beter kunnen? Dat zou beter kunnen. Maar we zijn op het goede pad. We hebben het eerste jaar, dat ik, ik zit nu weer drie jaar in de organisatie. En in het eerste jaar hadden we wat strubbelingen en hebben we een draaiboek aangeleverd. En dat wordt nu met twee jaar met succes uh, is dat, uh, gehandhaafd. En nou, de gemeente is in dit geval uh, tevreden met ons als organisatie. Want ja, je had het over handjes. Nou ja, de gemeente heeft natuurlijk wel wat handjes... ...voor borden, hekken... En ja, dat was vroeger zo. Dat is niet meer zo. Je betaalt statiegeld en je moet ze zelf plaatsen en weghalen. Oké. Okay. Ja. Dus wat dan en dat betreft... is niet alleen voor de, voor de korte baandraverij. Dat zou ook zo zijn voor de bijvoorbeeld de wieleronde... Of